4 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Bureau Jeugdzorg Haaglanden Zuid-Holland is onder verscherp toezicht geplaatst. De inspectie Jeugdzorg heeft drie keer achter elkaar vastgesteld... dat het bureau geen goede rapporten levert aan de Raad voor de Kinderbescherming. Haaglanden Zuid-Holland geeft te weinig informatie en is niet snel genoeg. En dat betekent dat kinderen langer dan nodig in een onveilige situatie zitten, zegt de inspectie. Binnen een maand moet jeugdzorg Haaglanden Zuid-Holland met een verbeterplan komen. Minister Schultz van Hagen laat extra onderzoek doen naar de noodzaak om de A27 bij Utrecht te verbreden. Dat doet ze op verzoek van een aantal partijen in de Kamer, waaronder de PvdA. Niet omdat ik denk dat het niet goed genoeg onderzocht is, maar wel omdat ik zie dat deze vraag keer op keer opkomt, dat de politieke verhoudingen veranderd zijn, dat partijen die in het verleden zeiden, nou uh, u moet toch maar gewoon doorgaan, uh, niet meer de meerderheid hebben. En dat de partijen die zeggen, wij willen dat toch nog een keer zien, uh, dat wel hebben. De minister wil de A27 door het natuurgebied Amelisweert verbreden... tot twee keer zeven rijstroken. Een aantal partijen is tegen. Volgens hen is het beter om het verkeer langzamer te laten rijden. Volgend jaar groeit de vraag naar olie minder hard. Dat verwacht de OPEC, de organisatie van olieproducerende landen. De oorzaak is de haperende wereldeconomie. In Europa zal de vraag naar olie dalen. In de VS blijft die ongeveer gelijk, verwacht de OPEC. Op dit moment pompt vooral Saudi-Arabië extra olie op... om de prijs wat te laten dalen. Dure olie belemmert de groei van de economie in de wereld. In Den Haag is een politieman meters meegesleurd door een automobiliste. De agent hield de vrouw gistermiddag aan omdat ze achter het stuur zat te bellen. De vrouw kreeg een bekeuring, waarna ze bij het wegrijden tegen een geparkeerde auto botste, zegt de politie. De agent die, uh, hier had het portier van de dame vast om aan te geven... u rijdt net tegen een voertuig aan, u moet even stoppen. En dat vond zij niet, dus zij besloot uh, hard door te rijden... waardoor uh, mijn collega enkele meters uh, is meegesleurd. En uh, hierbij ook licht gewond raakte, uh, totdat hij daar van de auto afviel. En uh, uiteindelijk heeft ook weer een andere automobilist die vrouw uh, weten te stoppen. En die vrouw is aangehouden. In de stad Groningen hoeven fietsers als het regent niet meer lang voor een rood verkeerslicht te wachten. Er komen regensensoren in de stoplichten die zorgen ervoor dat het licht voor fietsers vaker groen wordt als het regent of sneeuwt. Een proef was volgens de gemeente succesvol en het overige verkeer hoefde niet langer te wachten. De sensoren komen eerst op een aantal grote kruispunten in Groningen, daarna in alle verkeerslichten die moeten worden vervangen. Dat het weer nog. Vanavond en vannacht helder en kans op een mistbank. Minimum temperatuur in het binnenland rond het vriespunt. Morgen vrij zonnig en droog en een graad of 15. Vanaf vrijdag storingen en van tijd tot tijd regen. ANEB Verkeersinformatie. Er zijn een paar problemen op de weg in deze avondspits. Bij Rotterdam op de A4, hoogvliet richting Vlaardingen. Er staat voor de Benelux-tunnel drie kilometer file. Een tijd geleden al verloor daar een aanhanger een lading grind. Het is al lang opgeruimd, maar ze zijn toch nog bezig met het opruimen van, uh, van de restanten daarvan. De rechter tunnelbuis is dicht. Het veroorzaakt drie kilometer file. Ook op de A15 richting Europoort staat drie kilometer. En dat is voorknopend Benelux. A67 Eindhoven richting Venlo tussen Geldrop en de afrit Liesel 12 kilometer door een ongeluk. De rijstroken zijn daar weer vrij. En de andere kant op, restant van de kijkersfielen vanuit Venlo tussen de afrit Helden en Asten 5 kilometer. Nederland is een land van spaarders. We sparen voor later, voor iets leuks, voor de zekerheid of gewoon omdat het kan. Met wat voor reden u ook spaart, bij de ING staan we achter u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 Elmar Veerman, wetenschapsredacteur, welkom. Nou, Twee Amerikaanse wetenschappers, uh, werd vandaag bekend... hebben de Nobelprijs voor Scheikunde gekregen. De heren Lefkovic en Kobielka. En hun onderzoek heeft, uh, naar wij hebben gehoord van alles te maken... met uh, de schrikreacties in het menselijk lichaam. Ja. Wat hebben ze precies heen. onderzocht? Wat hebben ze precies onderzocht? Uh, heel veel. Um, maar ze begonnen met de schrikreactie. Uh, en... Daarvan was eigenlijk wel bekend dat kijk als je schrikt gebeuren eigenlijk twee dingen. Je uh, zenuwen doen iets, maar uh, de rest van je lijf reageert ook. En het was al wel bekend dat dat komt door adrenaline. Dat komt uit je bijnieren. Uh, en op de een of andere manier uh, voelen cellen dat en uh, doen ze daar iets mee. Uh, maar wat en hoe, ja, dat bleef eigenlijk een halve eeuw lang, uh, wist men daar helemaal niets van. Maar adrenaline, dat, de, de werking is toch bekend. Uh, je maakt adrenaline aan om in een noodsituatie of te vluchten yep. of te vechten. Dus je kan beter kijken, beter horen, ja. et cetera. Ja, ja. Klopt. Maar, maar ja, dat is patent. het resultaat, maar, wat... maar niet de werking. Want hoe weten die cellen, hoe voelen die dat? Ja, ja. Nou, daar hebben zij dus enorm veel werk aan gedaan, 40 jaar lang ongeveer. Zo sinds uh, eind jaren zestig is die, uh, die oudste, Lefkowitz, daarmee bezig geweest. Um, en pas vorig jaar hebben ze uiteindelijk de precieze structuur van die uh, receptor, die adrenaline receptor, hebben ze opgehelderd. En uh, nou ja, hoe dat in elkaar zit, ja, dat kan ik nu niet uitleggen, want dat is dus ingewikkeld. Anders doe je er ook niet veertig jaar over, ja. om dat uit te vinden. Maar, uh, adrenaline maar zij hebben is het dus, gevonden, in elk geval, hoe het werkt? Zij hebben het gevonden. Uh, ik ga niet uitleggen hoe ze het precies nee, maar hebben zij, gevonden. Nee, maar wat belangrijk is, is dat ze hebben maar gevonden hoe, hoe het, het werkt en dat is weer van belang. Ja. Want het is niet een eenzaam soort receptor die uh, heel uniek is. Eigenlijk bijna alles wat cellen kunnen voelen in hun omgeving. Alle signalen die ze van elders in het lichaam krijgen. Maar ook bijvoorbeeld in je neus, hoe je ruikt. Dat werkt allemaal op ongeveer dezelfde manier. Al die receptoren zijn eigenlijk. De groot. receptor is eigenlijk de antenne van de cel. Ja, het is een soort antenne ja. van de cel. Of, uh, ja, ik heb al lang nagedacht, waar moet ik mee vergelijken? Een soort antenne, maar die dan alleen maar op één bepaalde frequentie reageert. Of, mm -hmm. ja, of een soort uh, voet die uit de cel steekt waar je. Een bepaalde schoen. Eh, wie, de, wie de schoen past, trekken ja. hem aan. Mm -hmm. En uh, door het bloed uh, zwerven allerlei schoenen. Ja. Maar dit is heel belangrijk. Waar is deze ontdekking, het mechanisme hiervan, nog meer belangrijk voor? Nou, ja, voor je neus dus, hoe je ruikt. En daar is ook gek genoeg een jaar of acht geleden... is daar ook een Nobelprijs voor gegeven, voor hoe die neusreceptoren werken. Maar het grotere verhaal had dus nog geen Nobelprijs gekregen van hoe die receptoren in elkaar zitten. Dus neus, maar ook, uh, dat is ongeveer de helft van de receptoren. En ook allerlei medicijnen die uh, zijn ook gericht op zulke receptoren. Hmm. Uh, en maar, maar dat hebben we al die tijd. waren die medicijnen erop gericht. zonder dat we wisten wat die receptoren precies deden. Ja, dat is zo een gaat lekker het idee, wel met de vaak met de medicijnen. De he, je stopt iets in een uh, dier. of in een patiënt en je ziet dat het, het werkt. Dus en dan ja. Ja, uit, later pas kom je erachter hoe ja. dat werkt. Maar als je kan uitzoeken hoe dat werkt. kan je wel weer betere medicijnen maken. Zegt dit onderzoek ook iets over angst? Uh, pff, ja, maar. Mensen wil... met, angst, met angststoornissen bijvoorbeeld. Hè? Is dit een weer een klein stapje dichter bij het, het ontrafelen daarvan? Ja, het, ja maar niet, niet het grote stapje, denk ik. Omdat nee. het, uh, dit is iets heel moleculairs. En ja je kunt dus betere middelen, medicijnen um, ontwikkelen om angst te beïnvloeden. Dat gevoel mm -hmm. ontstaat wel. Er zit ook uh, allerlei uh, receptoren zijn erbij betrokken. Maar uh, ja, het zijn er dus allerlei. En dus het is wel ingewikkeld. Maar het is Denk weer een klein stapje uh, dichter bij het beter, beter maken van dan, uh... beter, betere medicijnen... die precies zo werken. Ja, ja, ja. ja. Nou, hartstikke goed. Voorkomen terecht dus deze Ja, ik, ik vind het zelfs een beetje laat. Om, maar het is ja. dus wel zo. Vorig jaar hebben ze pas die definitieve structuur opgehelderd. Dus misschien was dat dan het laatste zetje naar die prijs. Ja. En het is altijd zo. Er zijn allerlei mensen die hier aan hebben gewerkt. En dit zijn twee heel belangrijke. Ja, Oké. Okay. Elmar Vierman, dank je wel, onze wetenschapsredacteur. Nu weten wij enigszins hoe ingewikkeld de ook is... waarom de heren Lefkowitz en Kobielka, Am euh, Amerikaanse wetenschappers... de Nobelprijs voor de scheikunde hebben gekregen. Dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. Dan nu ons buitenlandpanel met vandaag Petra Stine, Arabist-publicist. Bert Hammelburg, buitenlandcommentator, radiozender BNR... en daarvoor honderd jaar bij verschillende publieke <lacht> omroepen... correspondent geweest. Te veel om op te noemen, gaan we dus ook niet doen. We beginnen met het Turkse leger. Uh, ik zeg het allemaal op een hele opge opgewekte toon... maar eigenlijk is het allemaal behoorlijk eng wat daar aan de hand is. Uh, uh, uh, uh, Syrië heeft geschoten over de grens op Turkije. Turkije pikt het niet, schiet terug. Het lijkt te escaleren. Nu heeft uh, de uh, Turkse president gezegd... Nee, niet de we, president. We will respond with greater force. Dat ja, is een, een, een kopman, topman van, de, van het leger die het gezegd heeft. Nou, ik heb ook... Gül schijnt ook iets, de president schijnt ook zoiets gezegd te hebben. Ja, In ieder geval, uh, we gaan gewoon hard terugmappen als jullie nu ophouden. Vraag 1. Bernard. Wat is het harder terugmappen? Wat kunnen ze doen? F-16's inzetten, troepen hm. op de grond. Wat bedoelen ze? Dat kan allemaal. Maar ik denk dat het niet zozeer gaat om de technische kant ervan... maar vooral om de politieke. Wat de Turken zeggen is, we, hebben nu, we zijn lid van de NAVO. Hey, Turkije is het op één na grootste NAVO-lid. En die hebben gezegd, er is een aanval op ons gepleegd. Dan zijn er twee artikelen van het NAVO-handvest interessant. Eén is artikel 4, daar hebben ze nu een beroep op gedaan. Namelijk consultaties. En wat ze nu een beetje doen, is ook dreigen met artikel 5... Um, de hulp in dus van de, een andere leden. Een, een aanval op één is een aanval op alle. Uh, en dat doen ze ook om de NAVO onder druk te zetten. Rasmussen, de secretaris-generaal, heeft daar ook al op gereageerd. Hij zegt, wij staan achter Turkije en we zijn er klaar voor. Ja. Ook weer, wat dat nu precies technisch betekent, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, hij, maar... was, hij, was gisteren, zien, heeft hij heeft hij een persconferentie gegeven... en hij heeft eigenlijk gedurende die 18 maanden... of nou, bijna 18 maanden crisis in Syrië heeft hij steeds gezegd... wij gaan niet ingrijpen. Daar zijn de mensen in de Syrische oppositie niet zo blij mee. Zeker de personen die zeggen van we willen eigenlijk een militaire interventie... om Bashar al-Assad weg te krijgen. Maar Rasmussen heeft vanaf het begin af aan gezegd dat doen we niet... En gisteren zei hij nog, wij willen een politieke oplossing in Syrië. En wij laten ons niet gek maken. Maar, maar toch zijn we solidair met Turkije. Maar, maar ja. Ja. We, staan, we staan er klaar voor, dat heeft hij, heeft hij ook wel gezegd. Ja, ja. Niemand wil volgens mij, behalve dan dat zo ongeveer de hele wereld nu roept... de wereld moet wat doen. Uh -huh. Het traject via de Verenigde Naties loopt steeds maar vast op verzet van Rusland en China... En China en een heleboel mensen, ook hier in West-Europa... die denken, nou, misschien moeten we dit dan maar aangrijpen... als casus belli of weet ik wat. Nou, en daar dus is Bashar de... al-Assad naar mijn gevoel op uit. Hij ja, is in het focuseren van ja. Ja, de president. En, en vandaar ook dat de Russische minister van buitenlandse zaken, Lavrov... na, die, eh, na de dood van die vijf burgers, eh, anderhalve week of twee weken geleden nu precies ook die begreep dat onmiddellijk... en die heeft tegen de Syriërs zegt... nu moet je excuus aanbieden mm, tegen Assad. Ja. Als je dat niet doet, kan ik niks meer voor je doen... want dan wordt het een NAVO-zaak en niet ja. langer een VN-zaak. Ja. Dus dat, dat is nou... en dan tegelijkertijd, maar dat is volgens mij een beetje... good cop, bad cop spel... Mm -hmm. zegt de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon... tegen Assad, als jij nou eens begint met het aanbieden van een staakt het vuren... Mm. en de opstandelingen zouden dat volgen dan is dat misschien ook een weg. Dus hmm. die probeert het op een diplomatieke manier... ook weer met één oog kijkend naar de Russen... Want dat is ongeveer wat de Russen ook willen, dus die kunnen daar geen nee op zeggen. Maar Petra, Stine, even de houding van die Syriërs. Je zegt, ze zijn het aan het uitlokken. Maar als ze iets uitlokken, zijn ze een aanval op zichzelf aan het uitlokken. Terwijl ze wel wat anders aan hun kop hebben met die opstanden overal in het hele land. Ja, natuurlijk. Maar de logica van Bashar al-Assad ontgaat mij al jaren. Als het zijn kogels zijn. Als het zijn kogels zijn. Ja, want dat is natuurlijk ook nog helemaal niet zeker. Oh, er wordt ook gezegd dat de rebellen dat doen... om, de, om, de, om, de, om de involvement, hoe noemen we dat? Ja, maar uit is hij van, ik nou, maar duidelijk ook gezegd van... Nou, eigenlijk... Is. Bashar al-Assad heeft uh, vier speeches gehouden... De afgelopen jaar over hmm. het afgelopen jaar over wat er aan de hand is. En een van de dingen die hij steeds zegt... is van er komen buitenlandse infiltranten ons land binnen. Maar tegelijkertijd heeft hij ook de hele tijd lopen waarschuwen... Uh, pas op, dit wordt een regionale oorlog. Uh, dit kan uit de hand lopen. En eigenlijk speelt hij de kaart, jullie kunnen beter de duivel uh, die jullie kennen... hier laten zitten in Damascus, ja. dan de duivels die jullie mm -hmm. niet kennen. Ja. Dus ik heb het gevoel dat hij denkt dat er iets bij te winnen is... als het een regionale escalatie of regionale en zou spanning het, wordt. Stel je voor dat het, Het is maar eventjes speculeren natuurlijk... dat het lukt, dat uitlokken, en dat uh, Turkije en dan natuurlijk in hun kielzocht de NAVO... dat het echt tot een, tot een uh, handgemeen gaat komen... Dan gaat Iran natuurlijk ook van zich doen spreken. Die hebben al min of meer, volgens mij, ergens gezegd: van ja, als, als het zover komt, dan kunnen wij natuurlijk niet langs de zijlijn blijven staan en Syrië aan het lot overlaten. Nou, ja. wat mij betreft, ik geloof in geen van beiden. Ik denk niet dat de NAVO aan gaat vallen. Niet, niet omdat ze het niet zouden willen, maar omdat ze niet weten hoe het moet. Het is zo ingewikkeld. Maar en al die mee? groepen ja. wonen zo dwars door elkaar heen. Ja. Je, weet niet heel, je weet niet precies wie de goede en de kwaaien zijn, waar je nu op moet schieten. Moet iedereen is doodvallen voor een Afghanistan-scenario. Dat je de verkeerde nou, mensen. Je weet en... wel wie de, de kwaaien zijn. Het lijkt mij. Bashar heeft Assad echt een oorlog tegen zijn eigen volk. gedaan. Ja, nee, maar, ja. Maar ja. en veel maar, maar zitten ook in de verkeerde groepen. Je, dus als je gaat schieten, ik vergelijk het steeds met een Belmar-flat. waar al die groepen dwars door elkaar heen wonen. Je weet wel waar de kwaaien en de goede zitten. Maar hoe schiet je zo dat je de anderen niet raakt? En dat is een beetje het probleem, wat de generaals bij de NAVO hebben. Dus die zijn er allemaal... Die lopen niet te trappelen. Het Turkse volk is Mordicus tegen ja. Dat is ook nog een belangrijke factor. Die willen er helemaal niets van horen. Nee. Hm. En ook dat is een factor. En wat Iran betreft. Ik denk dat Iran onder de huidige omstandigheden... ook niet zoveel zin heeft om in zo'n conflict getrokken te worden. Dat roepen ze wel, maar dat gaan ze nooit doen. Die hebben veel te veel andere zorgen. Nou ja, in elk geval is heel duidelijk dat Turkije... Uh, zich totaal heeft ver vergalopeerd aan uh, de Syrische kwestie. Want in het begin uh, was Erdogan nog zoiets van... nou, we moeten he, de premier van Turkije... we moeten kijken of de hervormingen komt. Hij mm -hmm. is ook wel eens met Bashar al-Assad en zijn lieftallige echtgenoten op vakantie geweest. Nou, die ja, ja foto's het waren wilden. best makkers. Ja, en dat ging heel goed. Hè. Ik was in 2010 nog in Syrië en toen liep iedereen weg met Turkije. Maar nu langzaam maar zeker na de, al die Arabische revoluties in het begin was er dus iets van Turkije, mm -hmm. dat is het model. Hè. Daar hebben ze islam en secularisme op een hele goede manier vormgegeven. Nou, dat blijkt allemaal toch... Mensen zijn minder enthousiast. Ja. En er zit een hele diepe angst in de Arabische wereld voor een neo-Ottomaanse overheersing. Ja. Dus die hebben ze achter kei... de rug. Dan willen ja, niet ze... nog een keer. Nog, precies, precies. Nee. Bernard, en dan toch nog eventjes de rol van de Verenigde Staten... die een tikje raadselachtig is. Aan de ene kant is die zeer terughoudend. Maar wat lezen we? Uh, in Jordanië zitten 150 Amerikanen. Dat noemen ze dan planners. Wij noemen dat special forces of commandos. Nou, ja, ja, ja. dat, dat waren ook uh, ad adviseurs. Dat bleek ook special forces te zijn. Hoewel die toen nog niet bestonden, maar nu wel. Zijn die Amerikanen stiekem bezig met een militair bruggenhoofd te bouwen in Jordanië? Ja, maar dat is vooral defensief. Kijk, Jordanië is ontzettend kwetsbaar en ook daar, we hebben daar niet zoveel aandacht voor op het ogenblik. Maar ook dat is een regime dat enigszins wankelt. Er zijn verkiezingen binnenkort. Ja, en de Amerikanen zijn als de dood dat het daar ook uit de hand loopt. En bovendien zit de Jordanië met, een, met hetzelfde probleem als de Turken. Eh, namelijk een enorm vluchtelingenprobleem. En ook dat kan leiden tot enorme spanningen. Jordanië is een raar land, dat bestaat uit ja. verschillende groepen. Je hebt dus de, de koning en zijn kliek. dat zijn Hashemieten... die komen eigenlijk uit Saoedi-Arabië. Ja. En dan heb je de Bedouinen, dat is de kern, dat is het leger en zo. Maar dat is eigenlijk een zwerfvolk. En dan heb je Palestijnen, die komen, ook, die komen daar ook niet van. Dus ja. het is een ratje toe. Ja. En die leven in spanning met elkaar. En elke factor van buiten kan dat bedreigen. Ja. En de Amerikanen hebben dat geanalyseerd al geruime tijd geleden... En gezegd, we moeten er wel zorgen dat als het eruit de hand loopt... Dat we dat zo'n bufferzone zeggen, aan die kant van de grens... Ja? Met, ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar sluit je uit dat ze het ook gebruiken als een springplank voor special forces... voor bepaalde black ops noemen ze dat? Dus nee, ze, ik, illegale ik vind het, ik, eerlijk gezegd vind ik het een goede vraag... want het is heel, past helemaal in de, in de techniek en de politiek van die special forces... om zo te opereren. Ja. Ze zitten in meer dan 70 landen... Ja. Uh, allemaal op dit soort... en af en toe komt dat dan naar buiten... of er wordt een, uh, een, iemand van Al-Qaeda omgelegd... en dan weet je plotseling dat ze er zijn en wie het waren. Ja. Uh, het, dus het antwoord lijkt mij ja, eerlijk gezegd... het zou best ook een springprankfunctie kunnen hebben. Laten ja. we naar de Verenigde Staten gaan... en dan blijven we toch ook nog wel steeds een beetje in het Midden-Oosten... Um... De vraag is namelijk of, of uiteindelijk toch de buitenlandpolitiek... nog een, een rol van betekenis zou kunnen gaan spelen in, in elk geval de campagne. We hebben één debat gehad tussen Romney en Obama. Dat is tot ieders verbazing is dat debat eigenlijk gewonnen door Romney. En die heeft nu ook in de peilingen... Obama eigenlijk naar de kool gestoken. Hij is hem voorbij ja. volgens sommige peilingen. Maar dat ging over economie. Maar, even, dat ging over economie, maar daarna is Romney ook ineens op de trom gaan slaan. Hij heeft op een speech ergens... Voor, voor, voor, op een universiteit gezegd... dat uh, het buitenlands beleid van Obama... Uh, zacht en zwak is. Op hoop, uh, met hoop wint je geen oorlog. Het is leuk om hoop te hebben, maar daar red je niet mee. geen. niet Hoop is geen ja. strategie. Ja. Heeft Libië met name genoemd... wat natuurlijk een, een pijnlijk punt is... vanwege het, uh, de, de moord op de, de ambassadeur daar... Uh, Um, maar gaat het, een, gaat het een rol spelen? Wat denk jij Petra? Die nou, ik heb een prachtige analyse gelezen van een uh, Michael Cohen in The Guardian. Uh, die um, de speech van Romney echt met de grond gelijk maakt. Zegt van um, dit is geen uh, nieuw beleid, maar dit is gewoon een kritiek. Er zit helemaal niets van visie in die speech. En uh, dan kijk ik naar mijn buurman. Uh -huh. Dat eigenlijk hij ook hij is, is op zoek gegaan naar de tien verschillen tussen wat Romney als kritiek heeft over Obama... en eigenlijk zegt hij, alles wat hij zegt dat Obama zou moeten doen... of dat hij zou gaan doen, dat doet Obama al lang. Mm. Ja. Nou, dus Bernard, klopt dat? Was het een het, het uh, klopt. bot? Ik, ja, het was een zwakte bot, maar er zit wel een strategie achter. Kijk, de, er zijn maar twee dingen die de Amerikanen interesseren... dat is de werkgelegenheid en de benzineprijs. Dat zijn Nog, twee, steeds, Nog steeds, dat is niet veranderd. Niet um, een, ja. nou, huizen, die werkloosheid is precies op het kritieke ja. moment... Ja. onder de 8% gekomen, wie gelooft dat dat um, helemaal eerlijk is. Het kritieke moment bedoel je vlak na dat disastreuse debat? Ja, dus wie denkt dat dat klopt, die mag zijn vinger opsteken. Maakt ik dat er al wijs heb maar, je in mijn column gezegd, ja? Bij BNR. Ja? ja, dat heb ik ook in mijn column gezegd. En ik, ik, ik ben geen Fox-adept, en die riepen dat meteen al. Dat is een maar hele ik ben, ik ben gaan uitzoeken hoe die hoe die statistiek eigenlijk wordt gemaakt. Het blijken twee peilingen te zijn die door elkaar heen gaan. Eén is uh, wat werkgevers melden aan uh, bijgecreëerde banen. Mm -hmm. En de ander is een peiling onder 55.000 gezinnen... om te vragen of ze in die periode werkloos zijn, werkloos zijn geweest... of een baan hebben gevonden. En die twee worden door elkaar gesmeerd. En daar kun je alle kanten mee uit. Dus mm, die peiling ja. die is... Maar goed, Even los terug. daarvan. Even terug naar het onderwerp. Ja, uh, wat uh, Romney zoekt in de strijd tegen Obama is helemaal niet echt inhoud. Nee. Maar het is het inmasseren van dingen die niet helemaal zijn gelukt. Uh, Obama heeft nog geen succes in het Palestijns-Israëlische conflict. Hij heeft nog geen succes in de kwestie Iran. Hij heeft nog geen succes in Syrië. Dat zijn allemaal nee. dingen die los van elkaar staan. Daar kun je, je kunt over elk van die onderwerpen een hele uitzending vullen. Maar wat Romney doet, is het zeggen... kijk, zie je ja. wel, eigenlijk kan hij niks... Ja. Dus kies mij, voorstel... want ik kan het allemaal wel. En ja. of hij dat nou op een logische manier invult, daar heeft Michael ja. Cohen volkomen gelijk. in, is niet relevant. Nee, maar wat um, Obama hebben ze nu. Uh, ik heb hem, uh, ben hem gaan zoeken, maar ze zijn uh, met een campagne begonnen. Met zo'n zo ad weer, zo'n anti-ad. Van alle blunders die Romney deed, deze zomer heeft gemaakt tijdens zijn reis naar Europa. En toen heeft hij inderdaad allerlei goede bondgenoten. heeft de Britten verschrikkelijk Even beledigd over de, over de Olympische Spelen. Men be begint nu ook uh, te vertellen over dat Paul Ryan. He, de, kandidaat voor de vicepresidentschap. Ja. Uh, dat hij totaal geen buitenlandse ervaring heeft. Maar volgens mij moeten we een heel ander punt bekijken. De 22 oktober is het uh, volgende debat en dat gaat over buitenlands beleid. 16 oktober? Ja. 16. Oh, ja. tweede, nee, 22 nee, nee, dat over... gaat over buitenland. Dat eerst, over krijg buitenland. Je, oh, ja, 16, eerst krijg je ja. nu morgen nacht het debat tussen de vice ja. kapitaan, dan op de 16e en, uh, dat heet een town hall meeting. Dus dan mag het publiek vragen ja. stellen. Dat wordt volgens volgens, ja, maar dat wordt volgens ja, mij wel de ook, leukste. Dat ja. gaat over alles. En dan op de 22e ja. over ja. buitenlandse. Nou, en dan is de vraag. En uh, ik heb zelf vier jaar lang uh, bij Buitenlandse Zaken bilaterale betrekkingen met de Verenigde Staten mogen doen. En geleerd dat uh, buitenlands beleid voor de kiezers in de Verenigde Staten geen enkele factor, misschien uh, ergens een stem heeft. Dat is wat Bernard ja, ook zei. Ja. Ja. Maar daarom was ik zo uh, ver, verbaasd dat er twee debatten komen over dat buitenlandse ja, beleid. Maar het speelt toch wel wat anders. Het heeft inderdaad. De inhoud interesseert ze niets, 0,0. Nee. Maar wel de statuur waarmee iemand iets brengt. En, dom, dus het gaat, ja. en dat is dat, daarom doen ze dat laatste debat over buitenland. Mm -hmm. Want dan, dan kijken mensen de, helemaal ja, niet naar de, naar de inhoud. Staatsman. Ja. Maar geloof ik deze man als staatsman? Is ja. dat iemand die in de wereld en, een vuist kan maken? Bernhard, en het is heel mooi dat je dat zegt... want dan kan ik gelijk toe naar een vraag die ik daarover heb. Ik kwam een paar opmerkingen tegen van Romney... en die passen misschien helemaal in wat jij zegt. Het zijn hele ronkende uitspraken die, als je ze serieus neemt, eng zijn. Hij zegt bijvoorbeeld, het is de verantwoordelijkheid... Van van elke Amerikaanse president om de VS uh, vorm te laten geven aan de geschiedenis. Er leeft een sterk verlangen in de wereldgemeenschap naar het leiderschap van de Verenigde Staten. Dat is toch godverdorie hartstikke eng? Of moet je dat helemaal niet, moet je dat zien in het licht zoals jij dat net zei? Ja, dat moet je zien in dat licht, want de meeste Amerikanen, en Amerikanen vinden dat ook wel. Ja. En waar je hierop inspeelt, is de vraag of, of Amerika in alles, economisch, politiek, in buitenlands beleid en defensiebeleid, zijn status als supermacht aan het verliezen is. Zullen we en daar nog wonen... Eventjes. Mag ja. ik even een bruggetje maken? naar de, de, Sorry dat ik het doe, het bruggetje. Of het zijn status aan het verliezen is. We hebben die presidentsverkiezingen. Er wordt ook gestemd, niet alleen voor, voor wie het land gaat leiden... maar er wordt ook gestemd voor de twee Kamers. Daarvoor de Senaat het huis van afgevaardigden. Uh, dat is niet onbelangrijk, Bernard. Want het zou wel eens zo kunnen zijn als Obama het wel wint... dat de Senaat bijvoorbeeld, in republikeinse handen komt. Oh, het huis is het al. Petra en ik hebben een spiekpapiertje. De verhouding is nu zo, in het huis zijn <laughs> 241 republikeinen en 191 democraten. Dus daar hebben de republikeinen een ruime voorschot. Dat hele huis van afgevaardigden alle 435 leden, zijn op voor ver- of herverkiezing. Uh, dus dat is reuze spannend. Mijn, uh, en het indruk, is ook van belang. Hè, want ja, en in... ik denk dat het republikeins blijft. De kans dat ja? de Democraten dat inlopen is bijna uitgesloten. In de Senaat is het nog spannender, want er is een verhouding: 53 uh, Democraten en 47 Democraten. Uh, republikeinen, maar een, maar een derde van de Senaat wordt gekozen. en van, Dat zijn er 33 en daarvan zijn 21 democraten. En dat zijn dus 21 mensen die giga risico's lopen dat ze door een democraat worden verslagen. Ja. Terwijl de kans dat de democraten er een paar bij winnen aanmerkelijk kleiner is. Maar kijk, en dit maakt en bijvoorbeeld, dit is... als je het hebt over de statuur, dan zou daar zo meteen een president Obama kunnen zijn. Als een bijna, nou ik wil niet zeggen echt tandeloze keizer, maar met twee kamers die niet van zijn kleur zijn. En met de hoogste schuld, geloof ik, van de hele wereld... waar binnenkort heel binnenkort over gestemd moet worden... zo meteen is het land failliet. Nou, dan gaat je structuur in de wereld. Ja, maar het, in de eerste plaats is het veel vaker gebeurd. Het is, het is een heleboel presidenten die het uitstekend hebben gedaan ook gebeurd. Je kan best regeren met een uh, parlement dat oppositie is. Maar het is waar dat uh, uh, de fiscal cliff... dat is dan een van die dingen die ze vrezen, dat zijn allerlei... Um, financiële en uitkeringssituaties uh, die aan het eind van het jaar aflopen. Daar moeten de regering en parlement over beslissen. Um, en uh, die schuld. Maar ik denk, er zit ook wel iets anders in. Want een president in zijn tweede termijn... heet in het Amerikaans een leemdak. Die hmm. kan niet meer worden gekozen. Dus die is in feite al op de, op de weg. Uh, hmm. Maar die, en de en die kan vaak in zijn tweede termijn hmm. wat meer bereiken... omdat hij meer van zichzelf kan laten ah. zien... en harder met zijn vuist op tafel... Kan slaan En dat is nu precies wat ja. Obama in de afgelopen vier jaar te weinig heeft gedaan. En waarvan de Obama aanhangers hopen dat hij dat in de toekomst wel zal doen. Dus ja. zo slecht hoeft het allemaal niet te okay. zijn. Petra. Maar, maar het, is, het is wel raar dat je er bijna niet. Jij stelt nou de vraag, maar ja. bijna niemand heeft het over die parlementsverkiezingen. Nee, ik, heb, nee. Ik, ben, ik ben er wel eens geweest in Amerika toen die uh, speelde en. Toen kwam ik weer terug. Toen vroeg de Amerikaanse ambassadeur mee. En nou, wat vond u er dan van? Ik zeg, nou, sir, I think you have too much democracy in your country. En er nee. is te veel democratie. Want echt, je kunt het zo gek niet bedenken. Nou, dat is nog net niet het hoofd van de supermarkt. Die kan verkozen maar worden de maar voor de rest. Nou, echt, de officier van nu, justitie. Bij deze je? Ja, ook weer. Ja, ja. dus, ja. uh, en je kunt. Uh, je sheriff. Uh, je sheriff? En dat betekent dus dat je hele samenleving erop gericht is. Ik bedoel, de dag na de verkiezingen zijn mensen alweer bezig met een ja. herverkiezing. Ja. En dat heeft natuurlijk ook iets te maken voor de, voor de duurzaamheid van allerlei beslissingen. Ja. Ik als wil mensen alleen één ding maar... van, van jou weten. Er zijn peilingen gehouden door een belangrijk bureau waarbij uh, Obama achter ligt op Romney. Uh, hoe serieus moet je die peiling nemen? Is er een serieuze kans dat Obama toch verliest? Nou, ik heb nu net Net gezien dat bij de Gallup Polls, dat is ook een serieuze club. Uh, dat hij daar 58%. Uh, zeg maar op 58% staat vanwege nou, zijn ja. buitenlands dus, ja, beleid. De de Pew, dit was Pew. En Pew is een, een beetje qua jongen onder de peilers en ze hebben vaak gelijk. Maar je moet niet kijken alleen maar naar hoe ze tegenover elkaar in de peiling staan. Maar je moet letten op wat heet het Electoral College. Mm -hmm. Want je weet, het gaat met kiesmannen ja. per staat, winner takes all. En in het kies. Uh, mannen uh, uh, verhaal. Loopt Obama in die twijfelstaten? Die swingsteeds nog steeds stevig voor. Dus hm. ik denk... Maar ze gaan nu Tim allebei Overdijk vechten. zit er inmiddels op. Die, weet, ja, er, die uh, weet er misschien nog wat meer van. Dan gaat het om Ohio, Pennsylvania, Florida. Ja, en ja, en, de, daar, daar en loopt, de stem van vrouwen. En Want loopt, Obama heeft de vorige daar, keer... En daar loopt hij uh, dus ja. voor in kiesmannen... en inderdaad in de sympathie van vrouwen. Dus en de Latino's. Ik, dus ik gok ik nog steeds op Obama. Goed. Ah, Bernard Hammelburg hoorde u als laatste. Heel hartelijk bedankt. En Petra Stine ook. Hartelijk. Dit was ons buitenlandpanel. En ook de villa. Voor vandaag, maar wij zijn er morgen weer dan vanuit Den Haag. En u hoorde hem al even. Tim Overdiek was namelijk in een vorig leven gewoon correspondent in Amerika. vanuit eh. bernard de Beekhouders Lang geleden. Maar nu is hij de anker van het Radio 1-journaal. Je hebt wel mee, denk ik, uh, naar die tijd. Of het niet? kriebelt. Het kriebelt. Het ja, is dus hartstikke leuk. En heel spannend wordt het ook. Maar Obama gaat het vinden. Ik heb het volgens mij al eerder gezegd. Ja, dat is het Oké, Dus dat ga je niet, niet, niet melden in het Radio 1-journaal als nieuws. Nee, dat nieuws, nee. nieuws bewaren we voor de verkiezingsnacht op 6 november. <laughs> Um, ik bladerde net even door het draaiboek en wat valt dan op? Het gaat vooral over mannen in het nieuws. Uh, we staan natuurlijk stil bij de dood van violist Theo Olof. David Cameron horen we, de Britse premier. Dominique Stroos-Kaan heeft weer van zich laten horen. De Nobelprijs voor Scheikunde, Robert en Brian. Nieuws over de vermoorde Willem Enstra hebben we ook na zes uur. En Louis Vergaal geeft de persconferentie. Allemaal mannen. Dat oh, is een puntje ja. voor de evaluatie na afloop. En hoe compenseren we dat? Rita Reis gaat optreden in Paradiso. Daar zien we dus zeer naar uit. Lucelle en ik. Eerste hoofdpunt van het nieuws, Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Bureau Jeugdzorg Haaglanden Zuid-Holland is onder verscherpt toezicht geplaatst. Volgens de inspectie is drie keer achter elkaar vastgesteld dat er het nodige valt aan te merken... op de gegevens die het bureau verstrekt aan de Raad voor de Kinderbescherming. Volgens de OPEC groeit de vraag naar olie volgend jaar minder snel... en dat komt door de haperende wereldeconomie. In de Verenigde Staten zal de vraag ongeveer gelijk zijn... en in Europa daalt de vraag naar olie. Er komt alsnog een onderzoek naar de mogelijkheid om de doorstroming op de A27 bij Utrecht te verbeteren zonder de weg te verbreden. Minister Schultz van Hagen heeft dat beloofd aan een aantal partijen in de Kamer, waaronder de PvdA. En ook volgend jaar wordt Koninginnedag in Amsterdam kleinschalig gevierd. Dit jaar mochten voor het eerst geen grootschalige feesten in de stad worden gehouden. En ook werd er meer gecontroleerd op alcoholmisbruik. En dat beleid heeft goed gewerkt, zegt de gemeente Amsterdam. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANEB ah, Verkeersinformatie. Er staan 20 files, bij elkaar 80 kilometer. De meeste drukte zien we op de wegen rond Rotterdam. Een paar files vallen op. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland... tussen Westervoort en de afrit Beek, 7 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. De rijstroken zijn daar weer open. De langste file staat op de A15 vanuit Europoort... tussen Rozenburg en Knoopend Vaanplein, 15 kilometer... En de A67, turnhout richting Venlo. tussen knopend leende en de afritzomere 5 na een ongeluk. De rijstroken zijn daar weer vrij. Het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Goedemiddag. En weer legde iemand een functie neer bij GroenLinks. André van Es. Zij stopt met het onderzoeken van de verkiezingsnederlaag. Zo werd vanochtend bekend. De nieuwe nummer 1 van de partij, Bram van Ooyik, reageert. We herdenken Theo Olof, de violist. Met Herman Krebbers doen we dat en zo ook met een van zijn leerlingen. En na zessen hebben we nieuws over de zaak Enstra. De vastgoedhandelaar die is vermoord. Er wordt nog altijd gezocht naar de opdrachtgever van die moord. En Rita Reis gaat optreden. In Paradiso, de Amsterdamse poptempel. Reden om even met haar te bellen. In het Radio 1 Journaal, we zijn er tot half zeven vanavond. Theo Olof. Hij gaf lessen aan het conservatorium. Was concertmeester van het concertgebouworkest. Schreef over muziek. Stond ook aan de wieg van de klassieke zender Radio 4. Maar was vooral ook een begaafd violist. Hij overleed gisteren, 88 jaar oud. Een fragment hoort u nu uit het vioolconcert nummer 5 van Amadeus Mozart. Alta heeft les gehad van Olof, was jarenlang docent aan het conservatorium in Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Als wij dit zo horen, wat, wat maakt er voor u, Olaf, Olof, zo goed? Uh, ja, hij uh, heeft, heeft natuurlijk een hele oude, hele oude opname, heeft u laten horen van de Vjolkons en Den Haag, van Mozart. Maar hij heeft natuurlijk een ongelofelijke mooie toon en een smetteloze techniek. Dat is uh, wat voorop staat. Ik heb, uh, u zegt dat ik leerling van hem ben geweest, maar dat is eerlijk gezegd niet zo. Ik heb wel één of twee lessen ooit eens van hem gevolgd, maar ik ken Theo Olf natuurlijk al uh, vanaf mijn jeugd tot aan heden aan toe. Ja, en, en als u aan die lessen denkt, ook al waren het er niet heel veel, wat, uh, wat was er bijzonder om van hem uh, te leren? Uh, Buitengewone precisie. Ik herinner me dat we een les hebben gehad op orkestrepertoire samen met Gerard Hetema. Ik was het meestal van het Rotterdam Philomois nu geweest ook. En daar herinner ik me dat, dat we zeggen dat het nooit precies en nooit zuiver genoeg... en alsmaar weer opnieuw en nog eens opnieuw. We zeggen echt die precisie in het, in het musiceren, dat, dat zat hem in het bloed gegoten. En hij, en, heeft u ja. dat ook doorgegeven zelf als docent? Kon u, kon nou, u daar dat, gebruik uh, van maken? Dat gaat natuurlijk eigenlijk automatisch. Het is een soort leefomstandigheden als je te midden van Kremers en Olaf... Opgroeit, dan blijft dat gewoon, laten we zeggen, dat is dan gewoon iets wat, wat bij je zit. En van waaruit je alsmaar denkt en lesgeeft en speelt. dat is een, een vanzelfsprekendheid als het ware. En bent u met, met uw leerlingen wel eens bij hem geweest? Uh, en toevallig vorig jaar uh, heeft Emmy Storms de kerstjesprijs gekregen. En toen speelden ze de. Cigaan uh, van Gavel. En toen ben ik uh, samen met haar uh, op een uh, prachtige uh, herfstmorgen bij hem in Afstelveen geweest. En hebben we daar een uur lang over de Cigaan gepraat vanwege zijn herinneringen die hij samen met Daniel Wareberg aan, uh, aan, aan het verleden van de zeg hij die heeft lijntjes die teruggaan tot Agavel met leer, leerlingen en leraren. En dat was natuurlijk buitengewoon interessant om dat, uh, om dat een keer weer mee te maken na zoveel tijd. Nou, en, en is hij ook nu voor, voor de studenten nu nog een inspiratiebron, denkt u? Uh, ik denk, als we terugdenken aan wat hij allemaal betekend heeft voor de Nederlandse muziek... en uh, voor de Nederlandse vioolconcert, en ook, uh, vooral ook als concertmeester in het Residentieorkest waar hij vroeger geweest is, en samen met Pierre Boulez, die toen daar nog dirigent was... wat hij allemaal daarvoor betekend heeft, denk ik dat, dat, uh, we dat we nog steeds daarop kunnen voortbouwen. Het is niet zo dat we daar dagelijks over praten als docenten met leerlingen, maar het is, het is nogmaals wat ik zeg, het hoort er gewoon allemaal bij. Het is je het zijn je omstandigheden waarin je de dingen doorgeeft, waarin je tegen leerlingen zegt ga dat en dat te studeren. Ga eens naar het veelconcept van Henkenbas kijken en luister dan vooral eens naar de opname van Theo Olaf. Want dat is natuurlijk eigenlijk het veelconcept van het Nederlandse veelconcept van de 20e eeuw zou ik haast zeggen. Er zijn nog wel andere dingen gecomponeerd, maar dit is natuurlijk eigenlijk een, een, een toetsteen. En als docent, meneer Walter, zei dat hij heel erg precies was. Het moest over, het moest over, het moest over. Hoe was hij dan in de omgang? Was hij dan in sommige opzichten ook wel een, ja, misschien wel wat lastiger docent? Uh of dat hij helemaal geen lastige docent was. Hij was, een, uh, dat we zeggen, zou ik haast zeggen, een Burgondier. Ik heb op een buitengewoon groot genoegen vanmorgen gelezen... dat hij dus een nieuwe heer van stand moet worden. <laughs> van de bij de, oude, de nieuwe ODB-bobbel. Dat, nou, dat is hem ter voeten uit. Hij was ook uitgeroepen uh, tot heer van stand begin dit jaar. Ja, maar goed, ik, ik zag dus net van dat, dat, dat er nog een televisieprogramma over zou komen. Maar dat is hem ten voeten uit. Hij is toch een, een Burgondisch type met een enorme... Uh, ja, plezier in het leven. Hij piekerde ook wel een beetje, denk ik, zo tussen de regels door, maar daar liet hij eigenlijk nauwelijks iets van merken. Hij heeft veel geschreven over muziek, heeft er zich erin verdiept. En hij was eigenlijk ja, een heel groot mens, een heel groot muzikus, hoor. Want als u zegt hij piekerde een beetje, wat, wat bedoelt u daar dan mee? Nou, ik heb het idee dat het hele verleden van uh, waar hij vandaan komt uit Duitsland, uit de oorlogstijd, dat hij daar vandaan gevlucht is met zijn moeder. Ik heb zo'n idee dat dat... Uh, Vanuit Duitsland, uh, hè? Vanuit Duitsland, dat dat altijd nog wel een beetje heeft weegespeeld in zijn, in zijn herinnering. Ik kan me niet voorstellen dat hij daar ooit van is kwijtgekund. Maar ik kan daar niet veel over zeggen. Want uh, we zeggen, daar liet hij zich ook nooit over uit. Nee. Jaring Walta, bij de dood van Theo Olof. Hij overleed gisteren 88 jaar uit. En uit het Zure-rapport over die heer van stand. Olof is als een fijn besnaard violist een excellent voorbeeld van iemand met een zuivere en reine levenswandel. Kijk eens aan. Prachtig zo hoor. Meneer Walta, dank u wel. Eén komt er vrij en twee andere leden van de Russische band Pussy Riot behouden hun werkstraf. Dat is de uitspraak in hoger beroep, eerder vanmiddag uitgesproken in Moskou. de 17 2012... de 73 213 de de de 2 en zo was het vanmiddag, de Russische rechter. De drie bandleden van Pussy Riot zitten sinds maart dit jaar... achter de tralies vanwege een optreden... in een Russisch-orthodoxe kathedraal in Moskou. In Moskou, Geert Groot-Koerkamp, onze correspondent. Geert, eerst even dit. Waarom wordt er nou onderscheid gemaakt? De ene wel vrij en de andere niet? Uh, nou, dat is, althans formeel is dat zo, uh, omdat... en dat is benadrukt door de nieuwe advocaat van uh, de vrouw... die nu is vrijgekomen, uh, Yekaterina Samudsebisch... dat is omdat zij niet echt heeft deelgenomen aan dat, aan dat optreden in die kerk. Uh, er waren, uh, misschien heb je de beelden gezien, er waren vier uh, jonge vrouwen... die daar met, uh, met bivakmutsen op, uh, op het altaar stonden te schreeuwen en te dansen. Uh, maar die Samudsebisch, die was daar daar op weg. Die deed een paar stappen op de treden naar dat altaar toe werd al na een seconde of vijftien door de bewaking eh, weggeleid. Ze was ook in, met een bivakmuts ook met een gitaar. Maar ze heeft dus formeel niet echt mee, meegedaan aan dat, uh, aan dat optreden. En dus uh, was de, de insteek van de advocaat... ja, dan is het raar dat ze precies dezelfde straf krijgt... als uh, die twee anderen die, uh, die daarvoor wel veroordeeld zijn. Verschil blijft groot. Die twee blijven dus in de gevangenis... behouden een werkstraf van twee jaar. Wat houdt dat in in Rusland, werkstraf? Uh, ja, nou, werkstraf klinkt eigenlijk nog een beetje te aardig. Want dan, dan, heb je ze, dan lijkt het alsof ze uh, uh, s'avonds weer naar huis gaan... en overdag ergens werk moeten doen. Nee, ze moeten echt naar een, een strafkamp, een werkkamp. Het is dus gewoon uh, toch een gevangenisstraf. Uh, dat kan een strafkolonie zijn, uh, of in Siberië, of ergens in Mordovië of waar dan ook, waarschijnlijk ver weg van Moskou. En daar zitten die vrouwen, en voor mannen geldt hetzelfde. Uh, bijvoorbeeld voor Michiel Galatokowski, de, de, uh, de oliemagnaat die gevangen is... Uh, die moeten daar werk doen, uh, bijvoorbeeld... Uh, Kleren naaien, eh, ondergoed voor het leger, schoenen, eh, ook ander ja, handwerk, timmerwerk, al dat soort dingen. Dat moeten ze van de, van de ochtend tot de avond doen en daarvoor krijgen ze dan ook een, bepaalde, eh, een bepaald eh, loon, zeg maar. We hebben veel verontwaardigheid gezien en gehoord vanuit de internationale gemeenschap met name. Wat zijn nu de reacties op deze uitspraak van vandaag? Nou, de eerste reacties zijn natuurlijk uh, vanuit het kamp van de sympathisanten van Pussy Riot vooral uh, blijdschap dat Samu in ieder geval vrij is, want ja, vrij is beter dan, dan achter de tralies zitten of in een kamp. Uh, maar tegelijkertijd uh, ja, is er ook uh, uh, ja, woede, verontwaardiging over het feit dat die andere twee dus wel naar dat strafkamp gaan, omdat uh, uh, men vindt dat, dat, dat, dat die vrouwen niks uh, misdaan hebben. Ze hebben in ieder geval niet uh, iets crimineels gedaan. Ze, hebben, uh, ze zouden misschien een nachtje in de cel moeten doorbrengen of een boete hebben moeten betalen uh, voor het, het verstoren van de rust in de kerk. Maar ze hebben geen uh, schade berokkend, ze hebben uh, niemand uh, letterlijk kwaad gedaan. En dus uh, zouden ze gewoon moeten worden vrijgesproken. Dit is een politieke zaak, daar uh, zijn veel mensen in Rusland uh, het wel over eens. Um, en, en daarom is er dus ja, onenigheid woede uh, uh, over het feit dat uh, uh, Alyokhina en uh, Talakonika, waar de twee anderen, uh, wel naar de strafkamp gaan. En tegelijkertijd Um, is er ook, uh, wordt ook gesuggereerd dat, dat dit wellicht bewust is gedaan. Omdat zeggen ze: ja, uh, Rusland is geen rechtsstaat en er is geen onafhankelijke rechtbank. Dus dit was ook geen onafhankelijke uitspraak van een rechter. Uh, dit is wellicht gedaan om de ja, uh, tweedag te zaaien binnen het kamp van Pussy Riot. En na dit hoger beroep is nog mogelijk dat de twee bij het Europese Hof voor de Mensenrechten deze zaak kunnen vervolgen. Uh, dat is afwachten natuurlijk. In Moskou geert Groot Koelkamp. Dank je wel. Alle medisch specialisten in loondienst, dat is onhaalbaar en onwenselijk. Dat zegt Pauline Meurs, zij is voorzitter van een commissie die in opdracht van de politiek onderzoek heeft gedaan naar de inkomens van medisch specialisten. De salarissen van ziekenhuisartsen dalen gestaag op een moment en daarom vindt de commissie dat radicale maatregelen niet nodig zijn. Nee. Uh, juist niet. Wij zeggen rust aan het front. Geen systeemwijzigingen. Laat het ingezette beleid nu uh, zijn werk doen. Hou vinger aan de pols. En leg de verantwoordelijkheid daar waar die ook echt thuis hoort. Bij de dokter zelf bij de raden van bestuur en bij de zorgverzekeraars. Er zijn wel radicale maatregelen te bedenken, namelijk om medisch specialisten te dwingen om in loondienst te gaan. Waarom pleit u daar niet voor? Ja, we hebben die beleidsoptie onderzocht. En we hebben vastgesteld dat die juridisch onhaalbaar is. Het is gewoon niet mogelijk om van bovenaf door de overheid aan een vrij beroep op te leggen dat ze in loondienst moeten. Dat kan bij u ook niet, dat kan bij een notaris niet. Dus dat kan bij de medisch specialist ook niet. Nu um, heeft u de pet op van voorzitter van deze commissie... maar u bent ook PvdA-senator... en de partij die u vertegenwoordigt... die vindt wel dat er verplicht moet worden... om specialisten in loondienst te nemen. U bent het dus niet met hen eens. Ik heb uh, het voorzitterschap van deze commissie op mij genomen als Pauline Meurs, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Ik heb dat niet alleen gedaan, met een commissie van uh, vier personen. En wij hebben met elkaar vastgesteld dat dat echt niet een begaanbare weg is. En uh, ik sta geheel en al achter de conclusies van mijn commissie. Maar roept u dan eigenlijk de onderhandelaars van de PvdA op... om dat punt los te laten aan die onderhandelingstafel? Um, het is niet onze opdracht om uh, informateurs op te roepen... Om Iets te doen. U heeft van de minister gehoord dat het rapport... en naar de Kamer is gegaan, per direct, en ook naar de informateurs. En we mogen er vervoeglijk van uitgaan dat de informateurs... de aanbevelingen uit dit rapport zeer zeker zullen meenemen... in hun eigen onderhandelingen. Heeft u al met de heer Samson hierover gesproken? Nee. Dat zei commissievoorzitter Meurs. Marcel Bril sprak met haar. Groningen wil fietsers helpen. Als het hard regent, krijgen ze eerder groen licht. Verkeersinformatie. Is het te lang wachten voor de automobilisten Wijnand op het moment? Ja, het hangt er vanaf waar je staat. Lucella op de A50 Os richting Arnhem. Daar staat in ieder geval een file die je niet verwacht, zou verwachten. Voorknopend Valburg, 3 kilometer. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. Die blokkeert de rechte rijstrook. Ook op de A67 loopt het vast vanuit Venlo tussen de afrit Helden en Asten. 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdick. Kwart voor vijf, jaar teamstag Goedemiddag. Goedemiddag. het net over die fietsers die worden geholpen. het achter het regenen, dan gaat het verkeerslicht op groen. Dat horen we straks. Maar uh, op zo'n dag als vandaag is dat niet nodig. Geen wind. Prachtige herfstdag. Ja, het was uh, heerlijk. Uh, vooral het gebrek aan wind maakte dat het voor het gevoel heel erg uh, uh, aangenaam was. Er was één uitzondering in het noorden van Groningen. Daar ah. stond wel wat wind. Windkast 4. En daar uh, hadden ze ook een enkel buitje. Dus daar was het toch iets minder mooi. Maar in de rest van het land was het gewoon uh, uitstekend. Er komt hulp voor de fietsers daar. Ja. Mogen we daar voor morgen weer op intekenen? Ja, al is het wel zo, morgen wordt een mooie dag, maar het is wel zo dat uh, uh, de wind wat gaat toenemen. En dat zal voor het gevoel toch wat minder aangenaam worden. Het is morgen nog steeds een uh, prachtige herfstdag, maar voor het gevoel zal het toch wat uh, frisser worden. En wat morgen ook merkbaar zal worden, vooral morgenmiddag, is dat je steeds meer hoge bewolking zult zien verschijnen in het zuidwesten, vanuit het zuidwesten. En dat is een teken dat er wat gaat veranderen. Um, dat gaat namelijk uh, vrijdag gebeuren. Vooral vrijdagochtend passeert er een frontensysteem en daarop gaat het regenen. En dat is ook het begin van een hele andere weerperiode. Een hele andere weertype, namelijk een duidelijk wisselvalliger weertype. Waarbij er heus wel droge periodes zullen voorkomen. Laten we dat vooral niet vergeten. Maar dat er ook regelmatig een uh, bui langskomt. En, en, dat... en dat is dus ook het beeld voor het weekend? Ja, het, uh, weekend, het weekend ziet er wel vrij goed uit. Ik denk dat er dan vooral de, de droge periode wat zullen overheersen. Uh, vooral uh, zaterdag overdag en uh, zondagmorgen. Maar in de loop van zondag zou het dan weer uh, vanuit het zuidwesten moeten gaan regenen. En dat is ja, een beetje het beeld wat er, uh, wat er dus na morgen gaat gebeuren. Maar ja, laten we niet vergeten, morgen nog een mooie dag. Gaan wij van genieten. Gerrit Hiemstra, dankjewel. Zo, GroenLinks.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 of monsters en men. Groningen krijgt stoplichten met regensensoren. Zodra het regent of sneeuwt, dan zorgt die sensor ervoor dat de fietser sneller groen licht krijgt. Wethouder Karin Dekker van Verkeer, goedemiddag. Goedemiddag. Dit kwam uit een grote irritatie voort. Nou, het was eigenlijk heel simpel. We hadden hier een journalist van het Dagblad van het Noorden... en hij had al een paar keer tegen mij gezegd van... goh, ergens in Nederland, ik weet niet meer op welke plek... hebben ze zo'n regensensor. Nou, en de aanhouden wind op een gegeven moment zei ik van... nou, dat gaan we een proef doen. Dat hebben we gedaan het afgelopen jaar. En uh, eigenlijk is gebleken dat de fiets zo heel tevreden is... want die wordt eigenlijk beloond uh, op het moment dat hij met regen op de fiets stapt. Van, dan kan hij sneller het kruispunt over... En we hadden verwacht dat er wat geïrritatie zou komen vanaf de automobilist. Nou, dat is niet gebeurd, dus eigenlijk is iedereen wel redelijk tevreden. Dus we hebben inderdaad besloten, gisteren als college, om op alle verkeersregelinstallaties officiële woord voor stoplichten en, uh, en regensensoren te plaatsen. En bent u zelf ook door die uh, proef heen gaan fietsen toen? Ja, vanzelfsprekend. Want maar als je zo'n proef uh, uh, ja, gaat doen, dan wil je ook weten wat de effecten zijn, hoe dat werkt. En het klopt inderdaad als het een beetje regelachtig is en ik fiets uh, uh, naar dat betres, uh, desbetreffende kruispunt. Ja, dan kan ik heel snel uh, naar de overkant en dat is bijzonder prettig. Want hoeveel tijd win je ermee als fietser? Nou ja, kijk, dat hebben we niet echt onderzocht. Hè, want je kunt natuurlijk niet, uh, de, de route van huis naar werk of school is vaak langer dan dit ene uh, verkeerslicht. Eh, maar wat wij wel hebben gemerkt uit alle, eh, de evaluatie die wij hebben gehouden... was dat iedereen zo enthousiast was eh, over dat verkeerslicht. Dus ik kreeg ook vanuit andere wijken te horen... mogen wij ook zo'n regensensor? Ik weet niet of u zelf wel eens fietst. Ik doe bijna alles op een fiets, maar niets is erger als het regent. En je staat en, voor een stoplicht. En je staat voor een stoplicht en al die mensen in de auto zitten lekker warm en droog. Nou, die irritatie of ongemak, eh, dat is weg. En we hebben eigenlijk als stad gezegd van nou, de fietser die ook nog met regen en sneeuw uh, uh, op de fiets gaat... die mag best beloond worden en dan mag, mogen de auto's iets langer wachten. Ja, kom, komt het in de hele stad? Het komt in de hele stad, dat gaat wel gefaseerd. Want uh, ja, uh, elke stad moet wel op zijn geld letten, wij ook. En dus om alle verkeersregelinstallaties op dit moment te vervangen... of, of een regen te plaatsen, dat gaat wat in de papieren lopen. Dus we hebben besloten dat nou, komend jaar komen er drie bij... en dan vervolgens, als elke VRI vervangen moet worden... of dat moet gerepareerd worden, dan stoppen we direct zo'n sensor in. Op die manier, de kosten ook wat te drukken. Hm. En, en, en geen langere files, denkt u, daardoor in de stad? Nou, Er zijn een aantal plekken die, die hebben we daarvan uitgezonden. Dat zijn zogenaamde hoogwaardige openbaar vervoersafs... waar vrij veel bussen langskomen. Op het moment dat je het op die kruispunten zou kunnen doen, of zou gaan doen... dan heb je inderdaad de kans dat je in, in, in de knel komt met je rijtijden van je bussen... en vervolgens met de aansluiting op, uh, op de trein. Nou, het is dus niet de bedoeling om de fiets te promoten... maar de busreiziger uh, in die zin ja, extra ongemak te geven dat hij zijn trein niet haalt. Dus er zijn een aantal zeg maar, uh, um, radialen van uitgezonden met verder uh, in heel Groningen gewone sensoren. Dus iedereen kan in Groningen vaak op de fiets, ook in de regen. En dit begon met de suggestie van een journalist. Mag ik ook yeah. één suggestie doen? Dat is: verkeersregelinstallatie voortaan gewoon echt alleen maar een stoplicht te noemen. Ja, dat klopt. Vrijstelig woord. Ik, heb het, ik het net als u altijd stoplichten, maar dan word je wethouder van verkeer... en dan gaan alle leskundigen de hele tijd je verbeteren in niet doen. Niet doen. Um, ik ga uh, proberen om het weer af te leren en het gewoon weer oh. als het stoplichten betitelen. Goed, wethouder Karin Dekker vanuit Groningen, dank u wel. Ja hoor, dag. Ook een grote fietser, David Cameron, de Britse premier... die heeft vanmiddag voor zijn eigen partijgenoten het beleid van zijn regering verdedigd. Unless we act unless we take difficult, painful decisions, unless we show determination and imagination, Britain may not be in the future what it has been in the past. Because the truth is this. We are in a global race today. And that means an hour of reckoning for countries like ours. Sink or swim, do or decline. David Cameron vanmiddag in Birmingham op het partijcongres van de Conservatieve Partij. In Birmingham ook onze correspondent Arjen van der Horst. Arjen, je hebt die hele speech geluisterd. Wat was zijn voornaamste boodschap? Ja, die boodschap kun je in een paar woorden samenvatten. Het zijn sombere tijden. We moeten pijnlijke beslissingen nemen. En als we dat niet doen, ja, dan, dan glijdt ons land af naar de afgrond. We sink or swim, zei Cameron. We zinken of we zwemmen. Het was niet alleen uh, doom en gloom in zijn toespraak. Uh, hij zegt, ja, het zijn moeilijke tijden, maar we can deliver. Dat was het motto van zijn toespraak. We kunnen presteren. En natuurlijk verwees hij dan naar de succesvolle zomerspelen. Een voorbeeld dat eindeloos aangehaald werd de afgelopen dagen op het partijcongres. Nou, the challenge before us is daunting, I have confidence in our country. Why? Because Britain can deliver. We can do big things. We saw it this summer, the jubilee, the Olympics, the Paralympics. The best country in the world. And let us say it, with our Queen, the finest head of state on earth. Ja, kijk eens wat we het afgelopen jaar hadden. Een fantastisch gouden jubileum van de Queen, geslaagde zomerspelen... Om maar te bewijzen, de Britten zijn tot grootste dingen in staat. Zelfs in een diepe recessie. Dat is natuurlijk gesneden koek voor zijn achterban. Maar was het meer dan een preek voor eigen proffie? Nee, niet helemaal. Want hij wil hier uh, twee signalen afgeven. Hij ging uh, ik expliciet in op de kritiek van Labour. Uh, het was dan ook een vrij defensieve speech. Labour zegt de Tories. Ja, dat zijn de partij van de rijken. Die de zwakkeren in de samenleving uh, in de steek laten. Cameron zegt. Wij zijn een partij voor iedereen. My mission from the day I became the leader of this party was to change that. Yes, to show that the Conservative Party is for everyone, North or South, black or white, straight or gay, that conservative methods are not just good for the strong and the successful, but they're the best way to help the poor, the weak and the vulnerable. En dit is dan ook de boodschap voor het hele land. Hij zegt wij zijn compassionate conservatives, conservatieven met compassie. En hij noemde ook het voorbeeld van de ontwikkelingshulp die de regering dus wil verhogen. En dat is niet echt een populair thema bij zijn eigen achterban. En daarmee was het ook een signaal voor zijn eigen partij en vooral voor de rechtervleugel van zijn partij. Want Cameron zegt ik zoek het politieke midden op en schuif niet naar rechts. Het applaus hebben we gehoord uh, zojuist, uh, Arjen. Maar heeft de toespraak ook goede weerklank gevonden buiten dat congresgebouw uh, daar bij jou in Birmingham? Ja, ja de eerste reacties die zijn toch wel overwegend positief. Uh, de commentator van de rechts uh, Daily Telegraph ja, die noemde het zijn beste speech van de afgelopen vijf jaar. Zelfs de linkse Guardian noemde het een hele goede toespraak. En ik hoorde ook een euroceptisch lagerhuislid van de rechtervleugel van de partij zeggen... ja, ik zou deze toespraak bijna een tien willen geven. Alleen jammer dat hij niks zei over een referendum over EU-lidmaatschap. Maar de reacties die we hier horen eh, op het partijcongres in Birmingham... Ja, dan mag je wel opmaken dat de toespraak goed is gevallen bij zijn achterban. Arjen van der Horst, dankjewel. We gaan naar de klok van vijf uur. Dan na vijven GroenLinks, Bram van Ooyek... over de situatie die is ontstaan... nu André van Es niet meer het onderzoek gaat leiden... naar de verkiezingsnederlaag. We hebben het over de A27. Er komt een onderzoek naar de verbreding. En naar Rita Reis. Ja, die gaat optreden in Paradiso. Duwt nog even, maar toch wel opmerkelijk. De Europese First Lady of Jazz in Paradiso. Gaan we met haar over praten na vijf uur. Tot zo.